1 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Of het kwartier van het leger. De politie van Burkina Faso meldt dat er een gewapende aanval aan de gang is... in de buurt van het kantoor van de premier. In Oosterend op Tessel zijn vijf monumentale panden afgebrand. Het gaat om kleine huisjes met houten gevels in de dorpskern. Omdat de panden dreigen in te storten... kan de brandweer nog niet naar binnen om na te blussen. De verwachting is dat het vuur pas aan het eind van de middag helemaal is gedoofd. De brand brak vanochtend vroeg uit in een van de huisjes en sloeg daarna over. Bewoners van de huizen konden op tijd wegkomen. Eén van hen is behandeld in het ziekenhuis vanwege het inademen van rook. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen politiemol Mark M. Die werd vorige week veroordeeld tot vijf jaar cel... omdat hij jarenlang vertrouwelijke politieinformatie had doorgegeven aan criminelen. Het OM wil dat M ook wordt veroordeeld voor omkoping. Eerder ging politiemol Mark M al in beroep. De gemeente Amsterdam hangt camera's op bij een Joods restaurant. Aanleiding is het derde incident in korte tijd bij het restaurant op de weg. Er zit een barst in de ruit, er is waarschijnlijk een steen tegenaan gegooid. In december werden de ruiten ingeslagen door een Palestijnse man met een knuppel. Hij wilde zo aandacht vragen voor de situatie van Palestijnen in Israël. Uit de rooksalon van het Koerhaus in Scheveningen is een schilderij van 2 bij 1,20 meter 20 verdwenen. Het gaat om een werk van de Maastrichtse schilder Guy Olivier. Het koerhuis heeft geen idee hoe het grote werk ongezien is meegenomen. Het zou in ieder geval begin februari zijn gebeurd. Het koerhuis hoopt dat gasten iets gezien hebben... en loopt voor de gouden tip een gratis overnachting uit. Het weer, eerst wat zon, later vanmiddag neemt de bewolking toe... En aan het einde van de middag gaat het vanuit het zuiden licht sneeuwen. Morgen wolken en af en toe zon. In de ochtend kan lokaal nog wat lichte sneeuw vallen.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 Elke morgen naar kantoor om kwart voor acht. S'avonds eten uit de diepvries kant en klaar. De hond een brok tartaar, mijn god, was jij hier maar?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 Ik voel nu wel dat je me nooit meer wil. Ja, je had zo begin jaren 70 de groep Breath... Met liedzanger David Gates ja. en uh, Rob Nijs uh, heeft een vertaling gezongen van het liedje Lost Without Your Love. En dat was alleen is maar alleen, dat hoorde u En ja, Weet je wat ik ook leuk vond, uh, Sharon, net in jullie uur? Uh, dat was die Edwin Rutte. Uh, oh, ja. uh, maar het, wat ik zo grappig vond eraan, ik bedoel, ja het was natuurlijk een beetje uh, uitdagend tekstje. Maar het leuke vond ik dat het helemaal nagemaakt was. Hè, naar zo'n Wim Sonneveld uh, ja, uh, ja, ja. dorpachtig liedje, zeg maar. Ja. En uh, uh, ongelooflijk goed gedaan. Ja. Heel erg geestig. En, en, en het, het, het gaf mij het idee van eigenlijk zou je een heleboel van dat he, nummers zou je op die manier kunnen doen. Dus, ja, Gewoon zeker, een beetje coveren op ja. zo'n manier, weet je wel. Het ja. was je, erg leuk. Het is toch een, een, een jazzy jongen ook. He? Nee, zeker. Ja. Het, eigenlijk een jazzdrummer. Ja. Ja, hartstikke leuk uh, gedaan. Was leuk. Mooi. Um, Spotify, ik zat. Uh, ik, ik probeerde met. Uh, nee, Soundhound probeerde ik te ontdekken welk liedje het was. Want die ja. kenden het niet. Ja. Maar die kenden het ook niet. Okay. Dus het komt echt uit een obscure collectie, ja, uh, denk uh, ik. Oké. Okay. Um, nou, we zitten lekker in het tweede uur alweer van uh, Watertorensport Lunch. Henny, wat heb jij? Uh, zes walking footballers vanmorgen in de kou, in de storm. <laughs> ja. Ja. Wel knap, hoor. Nee, dat was uh, goed voor de jongens dat ze dat gedaan hebben. Maar Sorry. ze hebben maar een kwartier gespeeld, geloof ik. Hè? Nee, Tom Holtgever schreef... We hadden zes man, we speelden twee keer een kwartier... vijftien doelpunten, 66 koude vingers. Kortom, heerlijk. Ja, nou, heel goed. Nee. Goed, moeten, goed dat ze het gedaan hebben. Ja, wij moeten zo meteen de man van het G-voetbal nog even aan de telefoon halen. Hè? Ja, ja, die ga ik straks bij de volgende plaat eventjes... Uh, ja, leuk. Ja, ja, ga nou, even even kijken wat Hans uh, te melden heeft, inderdaad. Um, Henny, um, ja. Ja, voor, voor jou is het dus een rustig weekend, of niet? Nee. Oh, sorry. Nee, ik ga sorry. morgen natuurlijk naar die oefenwedstrijd kijken. Dat lijkt ja. logisch. Ja. Uh, Daarna daar naar zaterdag 1. Ja. Dus ik, uh, en uh, ik moet zondag zelf voetballen met mijn team. Oké. Okay. voor dus, uh, no, uh, goed. Oké, okay. okay, heel even nog. Ja. Want uh, uh, 1 maart is uh, de oud-voorzitter en erelid Willem Haasnoot van Stormvogels overleden. De man heeft uh, ontzettend veel gedaan. En zijn verlies komt dus ook heel hard aan in zijn clubpie. Zo'n vogels. Mm -hmm. Snap ik. Ja. Nou, daar gaan we. Charrel. I could offer you a warm embrace. To make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear. Hold you for your dreams come true Nothing that I wouldn't do Go to the ends of the earth Mega hit Adele. En ik uh, liet me van de week uh, via de Nationale Actualiteit uh, liet ik me vertellen dat er 13 tot 1400 euro voor een kaartje is neergelegd voor deze dame in, in Londen tijdens een concert. Uh, en uh, eigenlijk ongelooflijk. En dat krijgt u zomaar voor niks vandaag, luisteraars. Haar repertoire. Wat het is jij wel de... prachtige muziek, zo. Dankjewel. Maar ja. heb jij, jij wel eens zoveel van een kaartje neergeteld? Denk ik niet, hè, Nee, wel. maar ja, ik heb een gelukkig een journalistenkaart. Dus ik loop vooral gratis naar binnen. Nou, nou, dat is niet bij uh, concerten zo. Nee, uh, nee, nee, nou, maar ik hou niet zo van concerten. Maar sport uh, misschien wel, maar. Uh, nee, het is verschrikkelijk. Ik, ik, ik heb ooit. Uh, het kwam. Uh, Queen is een van de groepen waar ik mee uh, opgegroeid ben, zeg maar. En die heb ik ook uh, ooit nog uh, live kunnen zien. Een paar keer. In de Groenhoordhalle, in Leiden, in Londen, in Wembley enzovoort. Mm. En toen kwamen ze terug. Uh, ja, het zal een jaar of twee geleden zijn geweest. Met een nieuwe show. En uh, ik was veel te laat met kaarten natuurlijk. En ik uh, kon ook niet meer aan, op een andere manier een kaart komen. Dus ik heb dat toen via zo'n ticketbureau. He, die die kaarten aanbood gedaan. Uh, waar nu zo al veel over te doen is. Hè? Want Joep van het Hek en Jochem Meijer en Guus Meuwes hebben zich aangesloten bij een bedrijfje... Ja. die dat op een andere manier gaat aanpakken. Om die ticketbureaus uh, voor te zijn die zoveel geld vragen voor zo'n ja. kaartje. Alleen ik heb dat toen uh, via zo'n bureau vier kaarten gesteld. Want ik wilde met mijn vrouw en mijn kinderen. Maar uh, ik heb nog in, heel erg in de rats gezeten of ze wel kwamen. En toen ze eindelijk kwamen dacht ik, nou ze kunnen ook nog vals zijn. Maar nou, zijn we, we kwamen vals. uiteindelijk toch binnen en het bleek allemaal goed te zijn... Maar het is natuurlijk afschuwelijk dat dat soort dingen kunnen gebeuren. Het is doodzonde. Ik bedoel, Jochem Meijer die wil zijn prijs uh, uh, uh, graag houden op uh, zo'n 30 euro. Uh, zodat iedereen naar zijn shows kan. Maar er wordt gewoon grof uh, 60, 70, 80, 90 euro voor betaald. Dat is schandalig. Ja, zonde. Heel even over... Uh, we hebben vorige week de, de veranderingen vermeld van uh, uh, de... Uh, ...championwedstrijd op uh, 24 en 25 maart. En nu vragen ze om te komen helpen in het vrijwilligersteam. Help mee bij de organisatie van de drie wandelfiets- en evenementen in Zandvoort. Tijdens het weekend van, vindt de 30 van Zandvoort, omloop van Zandvoort... ...en de Runners World Zandvoort Circuit Run plaats. Om dit sportieve weekend te kunnen realiseren worden zo'n 500 vrijwilligers ingezet. Help mee en beleven de gekke dag. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers staat tot te trappelen om hun steentje bij te dragen tijdens de zandvoortevenementen. Het team van vrijwilligers voelt bijna aan als familie. Iedere vrijwilliger is gemotiveerd om zijn eigen redenen, maar de belangrijkste reden is het sociale contact onderling. Het is vroeg opstaan, de handen uit de mouwen steken en een toffe dag met elkaar beleven. De sfeer tussen vrijwilliger en deelnemer is onbeschrijfelijk. Beide zetten een sportieve topprestatie neer. Zondagavond schuift iedereen met een gevoel aan bij de maaltijd op het circuit... om alle ervaringen te delen. Op vrijdag 23 maart worden de routes voor zaterdag en zondag al uitgepeild... en wordt het circuit volledig omgebouwd... zodat in het weekend 25.000 deelnemers kunnen starten. Op zaterdag starten 30 van Zandvoort al vroeg op het circuit... met een gezellige finish in het centrum. De omloop van Zandvoort begint zondagochtend. Daarna klinkt het startschot voor de Runners World Zandvoort Circuit Run vanuit de spectaculaire Pitstraat... en deze finish later voor de Eretribune. We helpen veel vrijwilligers uit Zandvoort en omgeving. Voor iedereen uit de regio is het natuurlijk prachtig... dat er zo'n groot sportief weekend bij hem of haar in de buurt plaatsvindt. Iedere vrijwilliger helpt uh, bij een taak waar zijn of haar kracht ligt. Ben je nauwkeurig? Kom dan bij de start helpen... om de hardlopers toegang te verlenen tot de juiste startvlakken. Ben je de enthousiasteling? Kom dan bij de finish... de welverdiende medaille uitrekenen. Heb jij overwicht? Kom dan helpen om deelnemers over het parcours te begeleiden. Heb je geen tijd omdat je zelf meedoet aan de evenementen... kom dan helpen met het verspreiden van de bewonersbrieven in de weken... voor de evenementen. Er is voor iedereen een passende taak. En het is zo belangrijk, die vrijwilligers. En zeker zo'n evenement als dit. Hè? Het is ook nog voor een goed doel vaak. Hè? Uh, wordt er gelopen. En, ja, want de Rotary Club Zandvoort en andere lokale verenigingen zoals scouting. Helpen met een hele groep om geld op te halen. om bijvoorbeeld op zomerkamp te gaan. Hè? Ja, precies. Dus het is, het is echt wel belangrijk. En uh, nou is dit uh, een enorm evenement. Hè? Dus vandaar dat er zoveel vrijwilligers gevraagd worden. Ja. Maar nee, ja, ik, uh, je kan het iedereen aanraden om dat toch eens een keer te doen. Ik vind het leuk. Ik doe zelf ook wel vrijwilligerswerk. Dus ja. ik weet hoe het zit. Zullen we even het telefoonnummer geven van de champion? Lijkt me verstandig. Dat no. mensen, waar kunnen mensen reageren inderdaad? Bij de champignon. Uh, maar moeten ze bellen? Kunnen ze ja, mailen? Bellen. Kunnen ze... Nee, bellen. Bellen. 072-533-8136. 072-5338-136. Je kunt ook natuurlijk op de site van CFM Zandvoort dat nummer terugvinden. Oké. Okay. Mooi zo. Uh, Charles? Ja? Heb jij alweer iets klaarstaan? Ja, speciaal voor jou, Ron. Ik nou, ben benieuwd. Ja, dat gunnen we iedereen een liefde van zijn leven. Love of my life. Freddie Mercury was dat. We gaan weer heel snel naar onze presentatoren. We hebben inmiddels ook weer een telefoongast. Zeker, Hans van Straten hangt aan de leen. Niet mijn love of my life. Nee. Was jij er vanochtend eigenlijk, Hans, bij het walking voetbal? Zeker, zeker. Zo, dat is waren, goed, zeg. Er waren zes mannen. Ja. Maar we, we hebben een klein veldje gemaakt. En we hebben... Nou, fabuleus gevoetbald. Het is. Kijk, er waren natuurlijk nu alleen maar mannen die het <kuggen> konden combineren. En uh... nee, het, was, het was heel leuk. Het was wel heel erg koud hoor. Ja, het was heel koud. Hè? We hebben met z'n zes uh, ook niet langer dan uh, 40 minuten gespeeld. En toen zijn we het clubhuis binnengevlucht. Verstandig. Dus was, uh, ja, ja. ja, we hebben ja we hebben wel. Ja. Ik weet eigenlijk niet meer of ik nou gewonnen of verloren heb. Dat ben ik door de kou vergeten. <laughs> waarschijnlijk heb ik dan nou verloren. Ja. ja, waarschijnlijk wel. Als ik win, onthoud ik dat wel. Maar ja, we moesten spelen tegen Wolf en tegen Gozens. En tegen. Uh, wie was de derde ook weer daar? Uh, oh ja, Tom ja. Ja. Hey, die, die Wolf, ja. Die Wolf die is in zijn tweede jeugd begonnen, geloof ik, hè? Zeker. Nou ja, daar is niet tegen aan te lopen. Die gast die is. Hij is ook 65, maar die kan lopen, joh. En, weet je, dus ik, ik, ik, ik had op een gegeven moment, kreeg ik een bal. De zon stond heel, heel, heel scherp, hè. En ik kreeg een bal en, ik, en dan komt hij achter me aan. Ik zag zijn schaduw, zeg ik op... op de, nou, ik schrik me dood, ik geef <laughs> die bal gelijk aan hem. Want hier heb je hem, want anders, ja... Weet ik, dan krijg je een schop of een dauw of zo, weet je wel, van die wil, ja. Die wil ontzettend graag de bal hebben. En ik ben heel sociaal voerend, dus als, als er zo'n gozer naar mij toe komt in een voetbalspel, dan geef ik heel gauw die bal aan hem, want voor je het weet krijg je een duw of een... Maar het was leuk. Voor eventuele luisteraars die uh, straks als het weer wat beter is ook willen meevoetballen... die kunnen terecht op woensdag en vrijdag. Ja, om, uh, om uh, tien uur, van tien tot elf uh, voetballen we. En... Uh, ja, je moet uh, tegenwoordig. Uh, vroeger uh, kostte het allemaal niks. Want dan werd het door de gemeente gesubsidieerd. In het kader van uh, mobiliteit voor, uh, voor oudere mensen. Maar dat, dat, dat is niet meer. Dus, Weet je dat ja, zeker? Nu, ja. Want de gang. Gaan, ja, ja, nou, ja, nou goed. Volgens mij moet je nu lid worden van, uh, van HFC. Om mee te kunnen doen. Oké. Okay, nou, maar de en, mensen uh, mogen eerst komen kijken hoor. Ze mogen ja, een proef. Je, uh... Heel lang, heel lang proef draaien. Zo is het toch? En. Uh, en uh, ja, dus het, nou ja, als je zin hebt om te voetballen en je komt met, uh, met je kicks aanzetten, kan je altijd meedoen. Dat is, uh, dat is geen punt. Maar ik geloof dat je wel lid moet worden van HVT. Ik, ik weet het ook eigenlijk niet. Nou. Volgens mij moet meneer Rukert dat hebben. Ja, dat dacht doen. ik ook al. Ja. Maar goed, die, die dat moet dat maar eens uitzoeken dan. Nee, die betwijfelde dat. Maar dat maakt verder niet uit. Die nee, moet het uh, maar eens uitzoeken. Uh, uh, uh, Hans, morgen geen voetbal voor je g spelers, hè? Nou, uh, nee. De, de, de, er moesten uh, drie teams spelen morgen. Eentje bij Delta Sport, dat is ergens in hout of zo, nou, dat is afgelast. Eentje in, in Nieuw-Venom, geloof ik, is ook afgelast. Maar de oudste jongens, ja, het zal wel afgelast worden, moeten tegen Waterloo voetballen. In Velsen. dat moeten juist. Dat is volgens mij gewoon grasveld, nou dat kan niet gevoeld worden, denk ik. Maar het is officieel nog niet afgelast, dus ik eh, moet me nog steeds eh, prepareren op morgen 12 uur eh, Waterloo uit. Maar informeer maar even goed, want volgens, ja, goed, want volgens mij heeft de KNVB alle jeugdwedstrijden eruit gegooid. Dus, uh, ja, maar waar kan ik dat... Ja, op de KNVB-site, he, West 1. Ja, nee, ik, ik heb dat nog niet gezien. Ik heb het vanochtend even geteken, wel even getekend, maar dat ga ik wel even bekijken. Ja, ja, nou. En uh, ja, morgen het eerste ook niet, hè? Ja, vriendschappelijk, 12 uur. Ja, ja, ja tegen Argon, ja. Ja. maar geen uh, Excelsior, maar Sluis. Dat is... Uh, ja, dit, uh, dit, ja, het is gras, hè, dus daar kan niet op gespeeld worden. Nee, niet... en gelukkig, gelukkig doen ze bij HFC niet zo'n wedstrijd op een kunstgrasveld, want het is droevig. Nee, dat was tegen tech en Tiel, is dat zo, hè? Dat Och, was... jongen, hoor. We hebben ze op een, een soort buitenveld gespeeld, nou, dat was dus niet gezellig. Nee. En uh, open zooi, en heel on... ja, dat is heel onaangenaam. Ik ben er niet bij geweest, maar... Nee, ik wel, wel maar op het, eind, oh. op, eind, op het eind waren er nog 35 toeschouwers en ik. ja. Het <laughs> uh, is natuurlijk uh, vreselijk, ja. Dat je daar naartoe bent gegaan, dat vind ik heel stoer van je. Eh. Ja, ik je ook... moest verslag maken voor voetbal in Haarland. Ja, ja, ja. Nee, maar. Uh, maar het is natuurlijk. Uh, het wordt wel spannend met AFC, hè? Wel nee, joh. Nee? Wel nee. Maar we uh, beginnen toch een beetje. Uh, zo hier en daar wat gaan te vallen van die gaat daarheen en die gaat daar. Ja, dat is de ellende van alles. We hebben dat uh, ja. in het eerste uur uitgebreid uh, bediscussieerd. Maar het, het is geen team meer ja, natuurlijk. Nee, het begint een beetje uh, uit elkaar te vallen. Hè? Ja. Ik bedoel, qua in, in, uh, team dan, weet je. Dat, ja. Voor de groepjes te worden. dat is natuurlijk niet goed. Nou, we hebben allemaal een, kloos, mooie, een dat... mooie escape, Hans. We kunnen allemaal naar Zandvoort. Hoezo? Nou, die worden kampioen en die gaan naar de tweede klas. Dat is hartstikke leuk, man. Ja. Ja. ja. ja, nee, dat is ook leuk. En we hebben vanmorgen, vanmorgen afgesproken met Zandvoort, min of meer... dat uh, bij het kampioenschap gaat de open kaart door het dorp... Maar er komt een tweede kar bij met alle jeugdtalenten die hier zijn. En dat zijn er nogal wat. Wist jij dat wij een Zandvoortse Nederlands kampioen uh, ijsdansen hebben? Nee, dat wist ik niet. Nou, bij deze. Nou, nou gefeliciteerd joh. Ja, lekker hè? Ja, dat lijkt me ongelooflijk uh, fijn als je in Zandvoort bent. en Dat je dit, dat dit, dat je dit in je dorp hebt. Hans, nou. heb jij die, die Olympische Spelen een beetje gevolgd ook? Jawel jawel jawel, jawel, jawel, jawel. Vind je dat wel leuk? Ja, nou ja, ik, ik, uh, ik, ik heb af en toe geprobeerd. Uh, ijshockey vind ik uh, meestal wel grappig. Maar dat kon ik eigenlijk niet zo goed vinden op de tv. Dat, de Nederlandse televisie zond er natuurlijk helemaal niet uit. Nee. Uh, maar, maar, maar ik geniet wel van die, uh, die wedstrijden. Uh. Het is niet meer zo dat ik uh, uh, voor thuis blijf. Uh, maar ik ben tegenwoordig gepensioneerd, dus wel veel thuis Dus... Maar eh, ik heb wel genoten. Hoor. Maar ik wil wel hele spannende dingen bij. Eh, Kjeld naar en, en die met Suzanne Schulting. Dat, natuurlijk toch, uh, dat zijn natuurlijk uh, hele mooie. Ja, mooie, zeker. Uh, <coughs> ja, en, en al die gesprekken aflopen. Ik las er ergens later in de krant ook hoe leuk het was. Dat, hoe enthousiast die mensen allemaal reageren. Als ze voor de, voor, de, voor de televisie geïnterviewd worden. En dat je dat tegenwoordig bij voetballers eigenlijk helemaal nooit meer tegenkomt... Hè? na afloop van een wedstrijd... ...dat als er dan een vraag gesteld wordt... ...dat je allemaal van die... Uh, ...van die voorgebakken antwoorden krijgt, weet je ja. Die jongens die... Uh, Mediatraining die... is dat? Ja, spontaniteit is weg, ja. bedoel je? Ja, ja, ja. ja. Ze, zijn, ik, ze zijn nooit meer blij of... Uh, of uh, ...en als je dan... Ik, ...als ik me die Suzanne Schulting herinner... ...dat vond ik echt fantastisch. Ja. Zoals die mevrouw daar... ...door die coulissen liep te huppelen... ...en te dansen, ja, te springen... En, en, uh, ja, dat is, nou, dat is natuurlijk het idee. Dat heb ik ook wel bij, dat merk ik bij de G-sporters ook. Hè. Die hebben nog een ongelofelijke uh, uh, plezier in dat spel. En, uh, en, uh, en als het goed gaat en als ze winnen, nou, dan zijn ze zo ontzettend enthousiast. Een soort puurheid in die sportbeleving. Die, uh, ja. Ja, die, uh, bij het vo professioneel voetbal mis ik dat een beetje. Dat, uh, en dat zag ik bij schaatsen. En dat zie ik dus iedere week. Op maandagavond, woensdagmiddag en zaterdagmiddag bij de g Ja, jij bent eigenlijk de man die dat G-voetbal uh, de geweldige kick heeft gegeven. Je bent een promotor. Ja, bij... ja nee, maar uh, ik, dat, dat hoop ik ook te zijn, want het is, het is, zo, uh, het is zo goed voor die kids. Dat is, ja. dat is niet geloof dat uh, um, wat voor betekenis dat heeft, uh, vooral voor die autistische kinderen. Dat, voetballen, dat, dat samen dingen doen. De kinderen die, die, die komen niet meer buiten, die zitten zich helemaal suf te gamen thuis. En, jij weet, en dus... jij weet een heleboel geld te genereren voor dat gevoetbal. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dat is ook niet, eerlijk gezegd niet zo moeilijk hoor, want uh, het is natuurlijk iets, als ik uh, op de sponsorborrel van uh, AFC van rondloop, dan uh, dan hoef ik eigenlijk helemaal niet zo gek veel moeite te doen om, uh, om, uh, om uh, van alles gefinancierd te krijgen. En uh, nou, dat doe ik dan ook. En, uh, we zitten goed in de spullen en we kunnen leuke evenementen doen. Uh, Ron, en Ron en ik zoeken nog een, uh, een sponsor voor dit programma. Misschien wil je ja. ook eens op die, op die uh, uh, uh, <lacht> uh, sponsorborrel... Uh, ja, uh, komt alleen maar omdat die technicus zo duur is, hoor. <lacht> nee, maar het is, het is een beetje toch ook naast Zandvoort een, uh, een hfc uitzending. Dit programma trouwens is mede mogelijk gemaakt dankzij de Siso Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort. Wat betekent dat dan? Dat jullie zo'n sushi-dingetje krijgen? Nee, <laughs> wij krijgen helemaal niets. de club hier krijgt geld voor de apparatuur en dat ah, ah, ah. soort dingen. Nee, ik dacht, ik, ik heb dit wel eens meer gehoord. Dan dacht ik van... Nou, dan zitten jullie aan het eind van het programma. Dat je zo'n bakje met die sushi-dingen krijgt. Nou, die mensen zijn hartstikke aardig. Zouden dat ook heel graag doen, maar die gaan pas avonds open. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar, uh, uh, maar er zit in Zandvoort toch genoeg geld, man? Hé? Uh, Weet je, ja, nee, ik zou bijna iets zeggen, maar dat doe ik niet. Maar ja, er ja. is een heleboel rijke mensen in Zandvoort. Nou, kom, kom even in Zandvoort dat werkt werk, dan doe het voor ons. Dank je wel voor je bijdrage. Goed weekend. Ja, ja. jij ook. Oh, jongen. Dag. dag. Heren, zijn wij weer in voor muziek? Jazeker. zeker. Nou, dan uh, leg je hoofd op mijn schouder. We waren al ja. in stille afwachting. Put your head on my shoulder Hold me in your arms, baby Squeeze me oh so tight Show me that you love me too Put your lips next to mine, dear. won't you kiss me once, baby? Just a kiss, good night, maybe you and I will fall. Some people say that love's a game, a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then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 game you just can't win if there's a way I'll find it someday and then Put your head on my shoulder. Put your head on my shoulder, Marco Bublé hoorde u. En dit uh, nummer werd zowel uh, muzikaal als uh, qua uh, tekst. De lyrics uh, werden geschreven door Paul Enka. Die had een gigantische wereldhit aan mij. Maar hij was tweede op de Amerikaanse Billboard Hot 100 in 1959. Zo. Hoe weet je dat allemaal? Ja. <laughs> Ongelooflijk, hè, die Henny? Hij heeft een kennis, parate kennis, jongens. Nou, neem maar van, van mij aan dat ik het ergens gestolen heb. En hoor. daar gaan we nu ook nog een hoop van horen, want uh, we gaan even sportkort doen. Oh, Hans, uh, overigens, Hans Wolf, want die mailde ons dat jouw stem uh, iets te zacht was ten opzichte van die van mij. Maar goed, ik, ik, ik heb. Sowieso misschien een wat uh, hardere ah. stem, maar uh, je, je praat ook niet helemaal recht in die microfoon. Ah, Dankjewel hoor, maar je bent ook uh, uh, veel beter dan ik op de microfoon, want je bent beslot voor rekening HFC speaker. Nou ja, dan hoef je niet beter te zijn. Uh. Oh, okay. hey, maar het beruchte pakketje met testosteron blijkt toch door Team Sky zelf besteld te zijn. Weet je nog wat het was? Uh, zeven jaar geleden kwam er een uh, pakketje met een onbekende hoeveelheid testosteronpleisters op het kantoor van uh, Team Sky in Manchester. En uh, de Britse Willeproeg heeft altijd volgehouden... dat de verboden pleisters per ongeluk op het hoofdkantoor waren bezorgd. Maar het Britse antidopingagentschap UKAD... onthulde vorig jaar dat ploegarts Richard Freeman het gewoon had besteld. <laughs> het is ongelooflijk dit gaat verhaal. Maar door allemaal. Ja. Ja. Hey, vanavond 8 uur. Roda J.C. uit Kerkraden tegen Heracles Almelo. De competitie ronde begint met die wedstrijd. Ja. Uh, Daphne Schippers hè, die heeft uh, vanochtend gelopen... Uh, in, uh, het, bij het WK Indoor. Uh -huh. En die heeft zich uh, met speelsgemak geplaatst... voor de halve finales van de 60 meter. En Jamil Samuel... Dat is ook een Nederlandse. Die is nog in afwachting of haar tijd goed genoeg is... voor een plek bij de laatste 24. Die uh, Schippers die liepen in 7,19. Dus die is al verzekerd van een plekje. Wel snel, hoor. Ja, ja. Maar, Deer, maar ik weet niet of het snel genoeg is. Maar goed. We gaan, we gaan lekker even autosporten. Wereldkampioen Lewis Hamilton vergelijkt zichzelf als topfavoriet... met twintigvoudig Grand Slam-winnaar Roger Federer. Ik weet zeker dat hij gelooft dat als hij hard traint, zich goed voelt en zich goed voorbereidt... dat niemand hem aan kan... Je moet in jezelf geloven. Als ik een goede voorbereiding heb, topfit ben... de meeste energie heb, me gezond voel en keihard werk... dan heb ik geen enkel probleem, zegt de Brit. Ja, er wordt gedart, hè? en uh, daar heb je die twee bonden. En de PDC, de dartsbond, heeft vrijdag besloten... dat er vanwege de zware storm in Engeland dit weekend... geen toeschouwers welkom zijn nee. bij het UK Open in Minehead. Het is echt verschrikkelijk weer daar in Engeland. Pff, ongelooflijk. Een, een, nog... Tien keer zo erg dan dat wij het hier hebben. En uh, daarom worden veel uh, dingen afgelast. Zoals bijvoorbeeld de uh, Premier League speelronde in de West Point Arena in Exeter. Dat vlakbij Minehead ligt. Er kwam uh, sneeuw plotseling in Engeland. En er zijn sommige mensen die hebben twintig uur in hun auto moeten zitten... voordat die wegen weer vrij waren. Het is ongekend eigenlijk. Hè? Dat zijn we helemaal niet meer gewend. jongens. Nee. Nee. Hey, Sint-Nicolaas achtste na het tweede onderdeel. Uh, Elko Sint-Nicolaas staat na twee onderdelen bij de wereldkampioenschappen indoor atletiek in Birmingham. Achtste in de tussenstand van de zevenkamp. De Nederlandse atleet eindigt als negende bij het verspringen. Na drie pogingen komt hij uit op 7 meter 15 centimeter. En uh, op de 60 meter, het eerste onderdeel, werd hij zesde. Ajax-trainer Erik ten Hag kan zondag in het uitduel met Vitesse waarschijnlijk weer beschikken over Lasse Schöne. Terwijl het meespelen van Klaas-Jan Huntelaar nog twijfelachtig is. Beide spelers ontbraken zondag tegen ADO Den Haag. Lasse is woensdag teruggekeerd op het trainingsveld en dat ziet er positief uit voor zondag. Klaas-Jan gaat vandaag instromen en zijn inzetbaarheid voor zondag moeten we nog bekijken, zegt Den Haag vrijdag vandaag dus op zijn perspraatje. Maar Frenkie de Jong is er niet bij, hè? Enkelbanden afgescheurd. Oeh. Ja. ja, dat is een gevoelig verlies. Bo. De derby Fortuna-Sittard-MVV is afgelast. De Limburgse derby tussen Fortuna-Sittard en MVV Maastricht gaat vanavond niet door. Door de kou en de sneeuwval is het veld van de nummer drie van de Jupiter League niet bespeelbaar. Zo oordeelt scheidsrechter Ed Jansen. Kjelt Nuis, die ons zoveel leuk plezier heeft gegeven tijdens de Olympische Spelen... is nog lang niet verzadigd naar zijn droomdebuut op die Spelen... En hij hoopt zijn topvorm, die hem twee gouden medailles opleefde, uh, dit weekend door te kunnen trekken bij het WK Sprint. Hè, want dat gaat gebeuren. Nog geen week na de sluitingsceremonie in Pyeongchang staat de 28-jarige nu zaterdag weer op het ijs. Maar dan voor de Sprint-vierkamp in het Chinese Changchung. En daar is, <laughs> ons, en ja, daar is onze Yvonne van Genep, hè? ja. Utrecht zonder Labiat tegen PSV. Zagria Labiat doet morgen niet mee als FC Utrecht op bezoek gaat bij PSV. De aanval heeft nog altijd te veel last van een lease blessure. Daardoor mist hij ook het duel met FC Twente van afgelopen zondag. Het duel in Eindhoven tussen PSV en Utrecht begint om half zeven. Badar Hari, je kent hem wel, wie kent hem niet. Die gaat zaterdagavond weer in de ring uh, kickboxen. Uh, dus dat uh, wordt wat. Maar hij heeft inmiddels laten weten dat hij het ook wel ziet zitten om het uh, eens een keer op te nemen tegen Anthony Joshua. Die wereldkampioen is in het zwaargewicht bij de boksbonden WBA en IBF. Ik vind dat nog wel weer een uh, grote uitspraak van hem. Want die Anthony Joshua is echt goed. Hè? Dat is een, uh, een wereldbokser. Maar vergis je niet in Arië? Nee, nee, nou ja, dat, dat kan. Maar goed, hij heeft uh, ook vooral een grote mond. Natuurlijk. Ja. <laughs> Bo Wagenmaker wint de derde en voorlopig laatste marathon op natuurreis. Ze is in Noord-Laren, de snelste van een kopgroep van tien. Wagenmaker eindigde woensdag al als derde op de eerste marathon in Haksbergen. Het was de bedoeling dat voor het eerst sinds 2010 een vierdaagse op natuurreis zou worden verreden. Maar dat lukt niet. De eventuele wedstrijd van morgen in Veenoord gaat niet door, omdat de temperatuur weer gaat stijgen. Arsène Wenger merkt dat het gebrek aan zelfvertrouwen begint te knagen aan Arsenal. De Gunners werden donderdag voor de tweede keer in een paar dagen tijd... van het kastje naar de muur gestuurd door een superieur Manchester City. Na de met 0-3 verloren League Cup finale van afgelopen zondag op Wembley... werd Arsenal vier dagen later in de competitiewedstrijd... in het eigen Emirates Stadium met diezelfde cijfers opnieuw kansloos gelaten. En dat deed pijn hoor. Ja. De Vrij is akkoord met Inter... Stefan de Vrij speelt vanaf komend seizoen voor internationale. Volgens de Corriere della Sport hebben de Italiaanse club en de Nederlander een akkoord bereikt. De 26-jarige verdediger is na dit seizoen transfervrij en zal in ieder geval zijn contract niet verlengen bij Lazio. Zo werd al eerder duidelijk. Joost Luiten heeft zijn topvorm uit Oman vooralsnog geen vervolg kunnen geven bij het World Golf, Golf Championship in Mexico. De Nederlander had 72 slagen, één bovenpar nodig... voor zijn eerste ronde op de Club de Golf Chapultepec. Chapultepec, ja, Chapultepec, ik weet het niet. Daarmee staat de 32-jarige Luiten na één dag in de middenmoot... op de gedeelde 39ste plek. En twee weken geleden deed Luiten nog veel vertrouwen op door het Oman Open te winnen... en dat was de eerste toernooizegen voor hem in anderhalf jaar tijd... en de zesde in totaal voor de Zuid-Hollander... die in één klap 22 plaatsen steeg op de wereldranglijst. Raymond van Barneveld is vanmiddag wel van de partij op het UK Open. De Nederlander treft om ongeveer half vijf Mike Norton... Voor de eerste keer sinds hij is gestopt als international heeft Zlatan Ibrahimovic uitgesproken dat hij bereid is om met Zweden naar het WK in Rusland te gaan. Oeh. Als ik het gevoel heb echt iets te kunnen toevoegen is het een mogelijkheid. Voorlopig moet ik eerst helemaal fit zien te worden en dat ben ik nog niet al dus de 36-jarige spits van Manchester United afgelopen woensdag in Stockholm. Nou ja, dat zou wat zijn hè? Leuk nieuws hoor. Ja. De viervoudige wereldkampioen Lewis Hamilton zegt in een gesprek met nu.nl dat hij uitkijkt naar het gevecht met Max Verstappen. Ja, dat is leuk. Want hij, uh, Lewis heeft een uitstekend gevoel overgehouden aan die eerste testweken he, op het Circuit de Catalunya. De wereldkampioen van Mercedes is tevreden over de nieuwe auto. De wagen is een evolutie van zijn voorganger. Ziet er mooier uit, maar dat zegt niet alles. Hij voelt in ieder geval duidelijk sneller aan dan die van vorig jaar. Dat is altijd zo raar, hè? hoe snel kan het nog gaan, denk je dan? Hè? Maar goed, het gaat natuurlijk om, om uh, uh, honderden seconden. Ja. Ja. Maar toch ja. voelen die gasten dat? Hè? Ja, wel, wel bijzonder, vind ik dat altijd. We hebben met André Jansen vanmorgen besproken dat morgen die prachtige Strade Bianca gehouden wordt. En uh, onze Jumbo-ploeg neemt met zeven man deel. Dat zijn de Rogla, Kruiswijk, George Bennett, Floris de Tier, Seppkus. Wijnands 82 en Enrico Bataglin. Stan Wawrinka keert voorlopig niet terug op de tennisbaan. De Zwitser, met, met die uh, echte Zwitserse naam... neemt de tijd om verder te herstellen van een operatie aan zijn knie... en mist daardoor toernooien van Indian Wells en Miami. Ik moet mijn lichaam rust geven, verklaarde de 32-jarige Wawrinka... donderdag op een persconferentie. De bedoeling is dat ik daarna weer van de partij ben... als de wedstrijden op Gravel beginnen... Oussama Dembele dwong afgelopen zondag... zonder zomer, moet ik zeggen... een transfer naar FC Barcelona af... met een staking bij Borussia Dortmund. Dat leverde de Fransman een storm aan kritiek op... maar spijt heeft hij niet. Wat had ik dan moeten doen? Barcelona voor een keer, tweede keer te laten lopen? Zegt hij tegen ons mondial. Dat was onmogelijk geweest. Ik ben benieuwd wat de mensen die me bekritiseerd hebben... zelf gedaan hadden als ze de mogelijk hadden... om naar Barcelona te gaan. Ik had de indruk dat ik het vervullen van mijn droom... zou mislopen... Robert Molenaar is ook volgend seizoen trainer van Roda JC. De Limburgse club heeft donderdag, ondanks de matige prestaties dit seizoen... de optie in het aflopende contract van de coach gelicht. We hebben aan het begin van het huidige seizoen bewust gekozen voor Robert... verklaart de technisch directeur Harm van Veldhoven. Uh, we vinden dat hij als trainer en persoon past binnen deze club... en bovendien is hij een wezenlijk onderdeel van de visie... die wij als club naar buiten toe willen uitdragen. Na een aantal hectische weken voor Irene Schouten... met de Olympische Spelen, jetlags, huldigingen en marathons op natuurreis... vindt ze het even leuk geweest. Ik heb even geen zin meer. Het wordt tijd voor wat rust. Dat zegt ze tegen het Algemeen Dagblad na de marathon in Arnhem. Het is gewoon even op. Je leeft helemaal naar de Olympische Spelen toe. En als je dan klaar bent valt de mentale spanning helemaal weg. Ik ga het nu even kalm aandoen tot aan de World Cup over een paar weken. Iran heeft 35 vrouwen vastgezet omdat ze probeerden bij een voetbalwedstrijd aanwezig maar te zijn. Maar meen je niet, ja. Ja, ze wilden naar een wedstrijd tussen de Teheran-teams... ...Estekyal en Persepolis. En Iran heeft laten weten dat ze tijdelijk zijn vastgehouden... ...en weer vrijgelaten zouden worden na de wedstrijd. Biele. Ja. Het werd gisteren zilver voor Sivan Hassan op de 3000 meter bij de WK indoor. En daar is heel erg blij mee... Ik heb gedaan wat ik kon, ik heb dit jaar niet zoveel wedstrijden gelopen... dus ik wist niet wat ik moest verwachten, maar ik heb goed gelopen, denk ik... zegt ze tegen de NOS. Ik heb niet zoveel snelheid omdat ik dit jaar weinig indoor heb getraind. Indoor is mentaal ook een beetje moeilijk voor me. Erik ten Haag komt hier nog even. Hè. Die kijkt met de Ajax natuurlijk op een achterstand van zeven punten aan... op koploper PSV. Maar toch, de coach houdt goede hoop. Goh, goh, goh. Dus ik ook, hoor. De PSV ontvangt zaterdag namelijk... FC Utrecht. En Utrecht kan daar zeker voor een verrassing zorgen... zegt de trainer over de club die hij tot aan de winterstop onder zijn hoede had. La Béa doet niet mee, hè? Vooraf lijkt de kans op een stunt niet heel groot... want van de keer, 47 keer dat de twee in Eindhoven tegenover elkaar stonden... won PSV 41 keer. Nederlandse dames spelen vanavond om half acht tegen Denemarken... de tweede poolwedstrijd in de Algarve Cup... En dat is een herhaling van de bekende finale die we gezien hebben... waar we allemaal zo ontzettend blij mee waren. Zeker. Ik ben er door, Hennie. Ja. En weet je wat leuk is? Er wordt dus hartstikke hard gesport daar in, in Birmingham. Het WK Indoor. Hartstikke leuk, hè? Uh -huh. En, Charles? Ja, want Zandvoort is leuk, maar Birmingham... Got a wife, got a family Earned my living with my hand Rollin' and still me Downtown Birmingham My daddy was a barber The most unsightly man He's born in Tuscaloosa He died right here in Birmingham This entire land, they ain't no place like birds. Alabama Leuk is het als je over zo'n plaats zo'n liedje kunt maken. Hè? Dat is toch wel bijzonder, vind ik dat altijd. Zandvoort, <laughs> Zandvoort. Is er ooit een liedje gemaakt over Zandvoort, jongens? Op die manier, dat zal Kijk, toch wel. We gaan naar Zandvoort. Ja, natuurlijk. Hoe kan ik nee, die nou maar, vergeten? Zo'n ja. zo uh, romantisch, melodieus zandvoortzongetje, zou dat moeten zijn. Ja, nou, het is er niet, helaas. Hennie, um, Hennie we wordt gaan... weer verkouden. Ja, nou, dat is heel vervelend voor uh, je, Annie. Ja. Hou het alsjeblieft bij je ook, graag. Ja, het komt door de microfoon heen. Hoor. Ja, dat uh, hoop ik toch echt niet. Want ik wil uh, daar nog even fijn... Uh, ik ga een weekje vakantie vieren, dus uh, ik ja, hoop de de niet B2 dat ik het week, meeneem. Dan ben je twee weken weg. Dat is net even lastig. Hoe ja. moet het nou hier? Ja, dat weet ik niet. Ik hoop dat je dan wel wat gasten <laughs> kunt uh, verzieren hier. Het is wel jammer dat Yvonne niet kwam, want die, oh. die heb ik nou, niet persoonlijk gekend natuurlijk. Maar Marlene heeft, uh, mijn vrouw, heeft natuurlijk jaren met haar, de hele Calgary, uh, ja. de, de koningin van Calgary, uh, schreef ook de, de, de columns uh, voor haar in, in, in de krant en ja. Ja. Ja. Ja. noem het allemaal maar op. Maar goed, dat weet je wel. Kleine meid, natuurlijk. Ja, want ik ja, was, ja, ik, er, ik was er ook bij, zoals je weet. Jazeker. Je weet dat ik vaker met jouw vrouw was dan jij in die ja, tijd. Dat, hè? dat heb je nu al honderd keer gezegd. Maar ja. goed, uh, ik vind nou ja, het... Kan je niet vaak genoeg zeggen. Ja, dat blijkt, ja. <laughs> maar ja, jij bent erbij getrouwd. En zo is het. En ik zit alleen achter een bekacheldje. En zo is het, ja. <laughs> nou ja, in, in dat opzicht ben ik blij dat vonden er niet was. Want anders was ik namelijk niet meer aan het woord gekomen. Denk je dat ze... Nee, jij. Oh, nee. nee, nee, nee. <laughs> nou, ik vind Yvonne een schat, hoor. Nee, is het ook. En uh, ik heb heel veel met het te maken gehad... ook omdat ik een vriend had, Henk Laumans... die haar coach was voor jaren... voordat uh, dat de, daar verandering in kwam. Dankjewel, KNSB. Maar uh, uh, ja, het, het is een toffe meid... en ze doet op het ogenblik zoveel goed. Ik vind het alleen verschrikkelijk... dat het NRC-NSF haar uit de ploeg... voor de Olympische Spelen gooide. Ze is iedere wedstrijd met de, met de meiden en de jongens mee. Ze doet ontzettend veel goed werk... Maar dan komen de Olympische Spelen dan, mag ze niet mee. En wat deed ze dan uh, bij die begeleiding? team? Begeleiding. Maar wat begeleiding? voor begeleiding? Nou ja, mentaal vooral. Hè? Want ja. ze weet natuurlijk alles uh, over wat je kan verwachten in dat schaatsen. Mm -hmm. Maar ze zit gewoon in de begeleidingsploeg van de Nederlandse schaatsers. Mm -hmm. Fantastisch. Ja, en het, maar zodra er Olympische Spelen zijn, is het weer anders. Hè? Want dan ja. zit je niet bij dit of dat team of zo. Dan moet het één geheel ja. vormen ja. en dan... Ja, maar ja. Oh ja, zij zit ook niet bij een of de teams Ze doet het voor de schaatsbond. En dan had ik het toch maar mooi meegenomen. Ja. Al is het maar als, als, als gastvrouw weet ik veel, weet je. Mm -hmm. Je laat toch zo'n meisje niet thuis? Nee, het is natuurlijk ook een icoon, hè? Ja, daarom. In, de, in dat opzicht. Ja. Ik bedoel, wie wint drie, drie keer oud op een... Uh... Kom op nou. En ja. dat is trouwens ook zoiets lulligs hier in, in, in de omgeving. Dat ze gewoon uh, dat staat, dat, dat, die schaatsbaan niet naar haar willen noemen... Reden? Ja, er kan over vijftig jaar iemand komen die vier medailles wint. Ja, jezus, zijn we er toch allemaal niet meer? Niet meer? Wat is dat voor onzin? Nee, en natuurlijk, en, en, uh, doe dat toch gewoon. Dan komt er wel weer een andere schaamspaan die naar iemand anders wordt. Ja. Weet je, dat, maar ja, we zijn ook hetzelfde als het de Johan Cruijff Arena. Nog steeds oh, niet. Hè. Dat vind ik schandalig. Nog steeds vind niet. Ik echt schandalig. Ja, maar ja, dat zie je dus wat... Maar ja, net zo schandalig is dit hoor. Met Yvonne. Ja, nee, nee, natuurlijk. What's in a name? Kom op, nou. Ja, ja, zo gaan die dingen. Maar goed, ze nou, hangt nou, wel ja. daar op die borden, daar bij die schaatsbaan. Hè? Bij, ja. Uh, ja, maar dat dan wel. 22. Dus, uh, nou ja, goed, dat, nee, ik, vind het, dat, ik vind het alleen al leuk dat Haarlem ja. zijn sporters op die manier eert. Ik, ik zat te denken, dat zou je hier langs de weg van Zandvoort ook wel kunnen doen. Weet je, Zandvoortse Laan. Nou, af en toe zo'n bord met zo'n sporter. Die Zandvoortse die... Laan is zo vol hoor, met borden. <laughs> ja, nou ja. Dat zou, wie weet, ja, het zou kunnen. Ja. Of langs de boulevard op het strand. Nou ja, Hé, hey, ons niet? sportprogramma zit er weer op. Ja, hè? Ik, uh, we gaan uh, uh, behoorlijk hard deze keer weer. Hè? Ga toch uh, altijd weer sneller dan je denkt, Charles, of niet? Ja, dat is ook zo. Ja, en ik hoorde net dat Henny af en toe alleen bij zijn kacheltje zit. Uh, vertelt hij dan. Ja. Uh, wat ik mij afvraag, Henny, uh, pensans jij wel eens? Ken je dat spel nog? Ja, dat, maar dat doe ik niet. Ik ga wel vanavond klaverjassen. Ja, dat is dus een van mijn ja. favoriete kaartspellen. Ja. En dan wordt er waarschijnlijk ook een partijtje gejoeld. Ja. Dat is ook heel leuk. Ja. En uh, zo kom ik de vrijdagavond al door. Hoor. En, en sushi gegeten zeker? Nee, nee, nou, dat nee. Niet. nee, nee. nee. Ja, en het begint natuurlijk met de Vrijmibo, of niet? Met wat? Vrijmibo. De vrijdagmiddagborrel. Nee, je, nee. Weet, je weet toch dat ik niet drink voor 10 uur? <laughs> dus, uh, de vrij Mabo. 10 uur ochtends bedoel je? Nee, ja. nee, nee, nee, nee. Ik raak geen alcohol aan tot tien uur s avonds. Oh, nou, dat is heel goed. Maar dan vaak te veel. Ja. <laughs> maar ik, ik voel dat het natuurlijk niet zomaar, dat Pachance. Want er is een heel mooi liedje over gemaakt, over okay. Dat heet Solitaire. Dat is gemaakt door Niels Sedaka. Mm -hmm. En daar wilde ik eigenlijk als, als laatste liedje omdat het ook een, een, een, een ballad is, een mooi mooie rustig nummer, mee, mee eindigen. Want speciaal op bezoek van New York, Henny heb ik begrepen. Hebben wij, ja, wij. Ja, Jij bent zeker. de meest populaire technicus uh, van ZFM in de hele wereld. Want New York hangt aan je lippen. Is zo? Ja, ik kreeg net ook weer berichten dat het zo mooi is. En dat Ondanks ministerkoeken... het tijdverschil? Ja, dat, ja. Ze staan ochtends om zes uur op om naar ons te luisteren, jongen. Zeg oh, ze, ja. wat ga jij doen voor het weekend? Ja, wat ga ik allemaal doen? Ik, ja. moet, uh, ik, moet, uh, natuurlijk weer, ik heb een foto op van de gemeente Bloemendaal. Ah, op okay. uh, diverse wijken moet ik daar uh, ja, mooie foto's maken, zeg poen, maar. Poen, poen, poen. Leuk. Nou, nou ja, poen, poen. Ja, nou, nou, ik krijg er wel iets voor. Nou, breng dan eens een paar gevulde koeken mee vol. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Hey, maar luister, nee, ja, de rest van het weekend uh, genieten van uh, het, het mooie weer, toch? Vind, ik vind het wel gezond weer, hoor. Ja, het nee, is hartstikke gezond weer. Ik geloof ja. alleen wel dat we sneeuw uh, krijgen. Dus ik, vind ik ook uh, leuk, want dan kun je weer mooie foto's maken, toch? Ja, nou, dat is waar. Maar ja, hoeveel moeite er hebben voor die witte wereld? <laughs> ja. Ja. De sneeuw, ja, de sneeuwwolken pakken zich samen. Ja, hey, uh, Henny, jij gaat uh, dus morgen naar die oeverwedstrijd kijken... Ja. en daarna naar uh, het zaterdag 1 van ja. HFC. Ja. Want uh, voor de rest gebeurt er helemaal niks, hè? Ja, zondag moet ik met mijn team, hè? Ja, jouw team. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay. En Zandvoort speelt niet? Durf. Nee, die zijn weer vrij. Ja, die zijn ja. vrij, oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke goed. Ja. Dan zijn we er doorheen. Dan, gaan, dan denk ik dat we de verruimbaan gegeven geven aan Niels de Daka, toch? Maar, maar ja, wat, wat ga jij nou doen, dan? Were... Ik ga uh, eigenlijk ook niet zoveel doen. <laughs> je vraagt een beetje hey, je, gaat, je hebt de komende twee weken vakantie. Ga je nog weg? Ja, ja, ja. Wij gaan weg, ja, zeker. Wij uh, gaan een weekje naar de zon. Naar nou, de zon. Yes. En welke zon is dat? Dat is in Gambia. Oh, dat is net fietsen. Ja, dat is mooi. Dat is Afrika. <laughs> Leuk. Oké. Okay, nou, dan wensen we jou. Uh, wel, ik uh, denk 30 dat graden, ik ook wel uh, gaat lukken hoor. Lekker daar. Mag ik nou? denk dat ik ook naar mijn zenuw mag spreken. We wensen jou natuurlijk een gezonde en een hele plezierige vakantie en met jou, Met jouw liefde. En ik zie Eén jullie snel weer. Ja. Kom wel terug hè. Altijd. Oké. Okay. Okay.